Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland is begonnen met nieuwe luchtaanvallen op Oekraïne. In Zaporizhia, in het zuidoosten, zouden twee mensen zijn omgekomen bij de aanvallen. Op meerdere plekken ging het luchtalarm af, onder meer in Kiev, waar verslaggever Kizia Hekster nu is. Er werd ook gewaarschuwd, negeer dit luchtalarm niet, maar ga echt de kelder in. Want mensen zijn hier al een tijdje aan het wachten, als je dat zo kan zeggen, op de volgende Russische raketaanvallen die gericht zijn vooral op de infrastructuur op de energievoorziening van Oekraïne. Op sommige plekken in het land is de stroom uitgevallen door de luchtaanvallen. Mogelijk zijn die een vergelding voor de aanvallen op Russische luchtmachtlocaties vanochtend. Een van de twee tienermeisjes die vanmorgen in Zuid-Duitsland werd neergestoken is overleden. Het 14-jarig meisje was samen met een klasgenootje onderweg naar de schoolbus... in een plaatsje vlak onder Ulm in het zuiden van Duitsland toen ze werden aangevallen. Over het andere meisje is alleen bekend dat ze zwaar gewond is geraakt. De vermoedelijke dader is volgens de politie opgepakt. Ja, hartstikke leuk natuurlijk dat de WK-wedstrijd van Japan tegen Kroatië nu ongeveer begint. Maar in Qatar is er nog een groot evenement aan de gang. Een twaalfdaags... Kamelenfestival met 22 races, waar 700 kamelen aan meedoen. En er is ook een Nederlands dientje, want aan de start ver verschijnt ook een oranje kameel die voor de gelegenheid is omgedoopt tot daily. We voorzien even het geheel van wat wedstrijdcommentaar. En daar zijn ze weg. De baan is enorm lang, wel 8 kilometer. Kamelen kunnen een snelheid van 40 kilometer per uur halen. Van de 32 deelnemers brengt de Oranje Kameel het er helemaal niet slecht vanaf. Na een stroeven start gaat hij steeds soepeler lopen. Uiteindelijk behaalt Daly een verdienstelijke derde plek. Oké, okay, en de hoofdprijs is ruim een miljoen dollar... en de winnaar krijgt een zwaard van de Emir mee naar huis. Dan nog het weerbericht. Dat is al de hele dag een gedicht... Met in Limburg wat sneeuw en de rest van het land wat regen. Het barbecuecijfer is vandaag min 9. Morgen opnieuw af en toe een bui. Het wordt 5 tot 8 graden. Echt weer voor een warme trui. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de N247 van Amsterdam naar Horen. Tussen de aansluiting met de A10 bij Amsterdam Noord en Broek en Waterland heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Want dit keer is het raar. De wereld zal oranje kleuren, de laatste truc van Van Gaal, dat wordt niet normaal. Niemand zal nog over het zeuren, we pakken nu die peker, met Louis als voetbalpreker. Hij flikt het hem weer, dat lukt deze keer, de wereldcup is zeker. Sta op voor Nederland, want ze spelen weer briljant. Fantastico, fa fa fantastico, ze scoren alweer. Fa fa fantastico, oranje is fantastico, fa fa fantastico, ja dit aan alleen. Als oranje echt gaat ballen, roept het stadion de cup gaat omhoog, het blijft hier niet droog. Laat de champagne nu maar knallen. Sta op voor Nederland, want ze spelen weer briljant. Fafa fantastico. Oranje is fantastico. Fafa fantastico. Ze scoren aan. En de wedstrijd in Doha is uh, zojuist uh, gestart. We hebben het over Nederland tegen Amerika, oftewel de VS. Uh, op dit moment uh, nog 0 uh, tegen 0, maar uh, ja, na een paar minuten kwam er al een behoorlijke kans uh, van Amerika. Die ging er uh, gelukkig niet in, uh, Berno. Oh, gelukkig maar. Ja, ja dus, dus uh, nou ja, Nederland is fantastico. Je hoorde Dries. En uh, ja, laten we hopen dat het ook uh, geldt voor de wedstrijd. Ze zit in ieder geval goed in bij de oranje supporters. Ja, en als je geen mensen om je heen kan verdragen... dan zou ik zeggen, loop even naar het strand. Want uh, ik zie hier op de webcam dat het heel erg stil is. En, uh, dus je, bent, uh, je hebt lekker de ruimte. Je bent niet alleen, want uh, er lopen wel wat andere mensen. Ja, dat uh, maar... zijn Duitsers. Oh, ja, dat zijn die Duitsers. Aan het uithuilen nog. Treurende Duitsers. Ja, ja oh, wat zielig. Uh, eens even kijken. Nou ja, wat gaan we doen uh, dit uur? Uh, we gaan natuurlijk die wedstrijd uh, volgen. Ik heb nog wat uh, nieuw, uh, nieuwtjes. En uh, de themadagen en het beest van de weken komt langs. Um, en die themadagen, dat is best wel een lange rij, dus ik ga het een beetje verdelen over het uur. Ik ben heel erg benieuwd. worden. het uh, zometeen in uh, dit uur van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag allemaal. En uh, leuk dat je in ieder geval nog luistert en uh, blijft het ook doen. Hè? Wij zijn er tot aan uh, vijf uur. En dan is Fred weer met uh, Entertainment for You. Nou is er een, een groep, een ja, vrienden, vriendengroep eigenlijk... van uh, 40 plussers die dachten van... nou, we gaan voor Oranje gaan we een plaat maken, Benno. Oh, oké. Okay. En uh, die hebben ze, van de week, hebben ze vorige week hebben ze die live gedaan bij uh, Bo in uh, zijn programma. En uh, ja, ik denk, nou, het klinkt eigenlijk wel leuk. Ze hebben hulp gekregen van uh, Speelman en Speelman. Oh ja. Een uh, bekend uh, duo die heeft ze geholpen bij de plaat. En uh, toen kwam het uh, op... Uh, Mannen in de olie en lekker in de olie. Zo heet dat uh, plaatje van, uh, van hun. En dat, uh, ja, dat is echt wel een uh, feestknaller. Uh, Opbrengst van de plaat gaat volledig naar uh, Amnesty International. Dus uh, okay. het goede doel Amnesty International voor uh, lekker in de olie. In de Lekker ballen, witte ballen, die kaas en jouw ja, gevoel het vaderland. Iedereen die zwaait met een rood-wit-blauwe vlag. want een dag zonder voetbal is een toeleggen. Lekker in no, de olie, geen schaai karabier. Lekker in no, de olie, geen schaai karabier. Lekker in no, de olie, geen schaai karabier. Lekker in no, de olie, geen schaai. Met het hele legioen, lekker brooster op het oosten, op de wereldkampioen. Iedereen die zwaait met een rood en blauwe vlak. Want een dag zonder voetbal is een oei, geestjes. Lekker in Olige jij kan Lekker in, Loli geest. Lekker in Olige no, shij kanabaid. Ik de 16 in en ik krijg hem op, dus ik koop hem in een het wil een goal. Kijk, je gaat natuurlijk binnen de liggen doen. Bij iedereen zeker, uit, dus allemaal het wil een Ja, we moeten het nu doen. De spelers staan er klaar voor. Het stadion zit vol. Die spits, ik weet het zeker. Heeft een neusje voor de. Ja, goalen. dat gaat helemaal goed daar. Oh, oh, oh, ja, we oranje, hebben gescoord, oh, Benno. Oranje, geweldig. Memphis Depay Pai heeft een doelpunt neem, gemaakt vloog. Vloog. Oranje. Oranje, voor Oranje. Sta voor tegen Amerika met oh, 1 de tegen 0. Oranje. Dus hier maar lekker mee en met deze plaat. We jullie toe vanuit de kroeg? Alles kleurt oranje Oh onze jongens ja die gaan het nu weer doen Oh oh oh oranje Alles kleurt oranje Oh Nederland we worden kampioen We gaan vechten als leeuwen die ja, dat zit in ons bloed We gaan voor die beker en we worden kampioen Spanning en sensatie De wedstrijd gaat van start Dus pak nog maar een biertje.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 alles kleurt oranje, we juichen jullie toe vanuit de kroeg. Oh, oranje, alles kleurt oranje, oh onze jongens, ja die gaan het nu weer doen. Oh, oh, oranje, alles kleurt oranje, oh Nederland geworden kampioen. Oh, oranje, alles kleurt oranje,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 Ze komen, ze komen zich te holen. Ze werden zich niet. Finden niemand. wird zich finden, Du ben bei bij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 Ik kreeg juist al uh, berichten van uh, luisteraars. Je gaat toch niet het hele uur uh, voetbalplaten draaien. Hè? Nee, dat gaan we zeker niet doen. Dus uh, dat hebben we meteen uh, rechtgezet. Uh, BNO met Es van uh, Foco en uh, Genie. Ja, we gaan even naar een hele serieuze uh, zaak toe. Want uh, vrijdag heeft er een uh, woningoverval plaatsgevonden op het Gasthuisplein. Nou, donderdagavond was het uh, om half zeven s'avonds. En dit is het uh, officiële politiebericht. En het is uh, gepubliceerd op uh, gisteren, gisteren 2 december om 12 uur middags. Um, in ieder geval donderdagavond om half zeven... Uh, kreeg de politie een melding van een gewelddadige woningoverval... aan het Gasthuisplein in Zandvoort. Hierbij is één persoon licht gewond geraakt. Uh, de politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Donderdagavond klopten twee mannen aan bij de woning. Toen de deur open werd gedaan, drongen zij de woning binnen... en mishandelden de twee aanwezigen. Tijdens de schermutseling die daarop volgde... wist één van de aanwezigen via het raam te vluchten. Nou, daar hebben we de foto's... Inmiddels we kunnen zien. Hierna zijn de verdachten gevlucht in onbekende richting. Een van de aanwezigen raakte dus licht gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek verricht, maar de verdachten zijn niet meer aangetroffen. Dan de signalementen. verdachte 1, lichte huidskleur, stevig postuur. Grote vent blijkbaar. 1,90 tot 1,95. Droeg een bivakmuts. Een, uh, zwart gekleed. Uh, sprak Nederlands. Verdachte 2. Nog steviger postuur. Tussen de 2 en 2 meter 5. Ja, dat zijn, wel, uh, zijn geen kleine jongens. Uh, geheel in zwart gekleed. Droeg ook een bivakmuts. En sprak twee keer Nederlands. Ja, de staat die Sprak Nederlands, sprak Nederlands. Dus hij uh, sprak twee keer Nederlands. Uh, uh. En de politie onderzoekt het incident. En is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Dus uh, was u rond... Uh, half zeven in de omgeving van het Gasthuisplein in Zandvoort heeft of heeft u een kamer in de buurt en beelden van een mogelijke verdachte dan graag contact opnemen met 0900 8844 0900 8844 of, uh, even kijken, je kunt ook online kun, kan je een tip uh, toesturen via politie.nl. Ja, en uh, toen ik dat bericht uh, zag, dacht ik meteen aan uh, ons studio uh, aan de Kruisstraat 2A. Ja, ja, ja. Dat pand uh, was uh, ja, eigenlijk recht tegenover uh, waar het gebeurd is. Oké. Okay, okay. Aan de rechterkant van het uh, circus. Ja. En uh, ja, dus wij, als daar iemand gedraaid had, bijvoorbeeld uh, Jaap Koper... Ja. dan had hij gewoon uh, alles, oh. uh, alles uh, gezien uh, wat daar gebeurde. Oh, Ons arme Jaap, ja, nou, dat, uh, dat is vreselijk. Dus, maar goed, uh, gelukkig zijn wij inmiddels lang geleden Maar uh, ja, weet, denk ik, van, hadden ze dan gedurfd om het uh, te doen. Op die manier. Want dan uh, heb je toch al uh, continu iemand die continu ja. die richting in kijkt. Ja, ja, ja, de, inderdaad... De, uh, de mengtafel, de studio, stond richting het grote Ramia. Dat, uh, nou ja, misschien wel. Maar ja, aan de andere kant, ze zijn natuurlijk ongelooflijk brutaal. Hè? Want het, het, de mensen wonen natuurlijk het gasthuisplein uh, kort op elkaar. Dus, uh, ja, en het is natuurlijk redelijk gehorig. Dus wat dat betreft uh, zou het zomaar kunnen zijn dat mensen ook wel wat gehoord hebben. Of uh, nou, misschien eerder de politie hadden gebeld. Maar, maar goed, het is allemaal speculeren. Dat dus we niet doen. Heb je wat gehoord of gezien? Bel dan. Even naar de polity. is a <laughs> <laughs> Seven. I'm on the right.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 En uh, voor deze single gebruiken ze uiteraard uh, de disco-klassieke van uh, Rolls-Royce en uh, de Car Wash. Dit paal dus in uh, de andere uitvoering, de moderne uitvoering, uh, de Shark Tale Mix van uh, Car Wash. Je Christina Aguilera en uh, Missy Elliott. Zo is het maar net. Nou, jij hebt nog een berichtje voor ons, ja, het Even een leuk Sinterklaas-berichtje dat de Rotary Clubs in Haarlem bezorgen: 300 kinderen een feestelijk Sinterklaas-pakket. In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Ook in Haarlem zijn er veel kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten. die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Reden voor de Rotary Clubs in Haarlem om de handen uit de mouwen te steken. Samen met Albert Heijn Vos, IntroToys Haarlem Blok boeken uit Heemsteden is er een feestelijk pakket samengesteld... speciaal voor kinderen die een extraatje verdienen. Ruim 30 leden van de Rotary zetten zich in... zodat de attentie bij 125 gezinnen in Halem terechtkomt. De Stichting Leergeld zorgt ervoor dat met de surf... Doorvullige selectie van gezinnen... en juist kinderen die vaak aan de zijlijn staan... een beetje extra verwend worden. Nou, dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Een hele goede zaak. Een hele goede zaak, precies. Zeker. Nou ja, dat uh, voor uh, de Sint. En dan uh, ja volgende week. Vanaf volgende week dus zitten we allemaal in de kerst natuurlijk. Ja, hè? wij wel. Ja, ja, en dan hopen we ook uh, dat uh, de studio een... Uh beetje versierd is, dan kun je dat allemaal meekijken. Ja. Op uh, zfm-live.nl, kijk is, je live is mee. Dit is nou joh, dat is, uh, is, is hier een gitaar aan het stemmen? Ja, dit is, uh, dit is, nou is hard rock hè, lijkt het oh, wel. hard rock. Nee, nee, dat nee. is heel mooi. Dit is uh, uit uh, 2010 live, Inros uh, Ramassotti. Oh, en uh, Terra en Promessa, en, uh, helemaal live uh, gespeeld. Dus uh, vandaar dat we begin beginnen, maar komt-ie aan hoor. Siamo sempre al een troppo. tijd ver weg, te ver weg. We zijn al amici di tutti. No. We zijn een in een paar kameren. We gaan alleen naar de zon, in de donkere nacht. Ook al voel ik het, een beetje bang. Totdat er Weer non ci we gaan non ci gaan door. We gaan door. We gaan door. We gaan door. We gaan door. We gaan door. We di we zijn al così, guardiamo sempre al futuro e così immaginiamo questo mondo ver. Ja, dat was uh, Eros uh, Ramazotti en uh, Terra Promessa. Ja, zitten we lekker uh, voetbalwedstrijd te kijken. Kom jij met bericht, uh, Benno? Ja, oh, ik zei. Nou ja, nou, ja goed, uh, je vraagt erom. Uh, <laughs> je vraagt erom. <laughs> Voetbal kijken verhoogt het risico op een hartinfarct. Dat, is een, uh, ja, dat soort de, uh, mededelingen hebben we de laatste dagen ook in de pers. Hartkloppingen, zweethandjes, gespannen benen. meniging. kan erover meepraten na een spannende wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar hoe gezond is deze spanning voor ons hartje? Nou ja, goed, En dat werd natuurlijk gevraagd... aan cardioloog Janneke Wittekoek. En um, het is meestal een bloedserieuze aangelegenheid... vooral voor mannen zo serieus zelfs... dat er verhoogd risico is op het krijgen van een hartinfarct... vertelt de cardiologe. De zenuwslopende wedstrijd tussen uh, Brazilië en Mexico... dat was trouwens wel een tijdje terug... 2014 werd bijvoorbeeld een 69-jarige Brazil Braziliaan Vataal, hij overleed aan een hartaanval. Nou, je hoeft echt niet naar Brazilië daarvoor. Dat gebeurt in Nederland ook uh, met enige regelmaatmissen. Niet dat ze gelijk overlijden, maar wel een hartinfarct krijgen. Ik heb wel eens meegemaakt in mijn tijd bij de ambulancedienst... dat er iemand, een meneer, die werd zo kwaad dat hij uh, zijn televisie sloopte. Ja? Oh, nee. Ja. En uh, nou, daar, uh, hij kreeg geen hartinfarct, maar wel, zijn handen lagen wel open. <laughs> dat, is, dat weer wel. Nog zo'n grote dikke buis uh, toen of zo. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, uh, nou ja, de, even kijken. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een zenuwslopende voetbalwedstrijd... wel degelijk een nadelig effect op het hart heeft. Uh, zo werd naar aanleiding van het WK-voetbal in 2006... de gezondheidsgegevens van 4000 kijkers... Tijdens het kampioenschap vergeleken met die van gewone periodes. Een van de conclusies was dat mannen drie keer zoveel kans op een hartaanval hadden op de dagen dat hun favoriete team speelde. Bij mensen die al krant, slag, aderen, vernauwingen nemen is de kans zelfs vier keer zo groot. De meeste noodgevallen traden op binnen twee uur na de wedstrijd na de start van een wedstrijd, zo moet ik het zeggen. Nou, hoe kan je het allemaal voorkomen? Daar worden ook wat tips over gegeven. Niet kijken? Nee, ja, bijvoorbeeld. Dat is, uh, ga lekker op het strand lopen. Dat is lekker rustig en uh, bijna donker. Maar ben je hard, uh, patiënt, laat dan je gezondheid van tevoren goed testen... en vergeet je medicatie niet. En uh, matig in ieder geval met alcohol en vet eten. Voetbalwedstrijden gaan vaak gepaard... met uh, bier en bitterballen. En dat is niet behoorlijk voor je hartje. Nou, al dus... De Dokter. Nou ja, de mensen die nu uh, voetbal aan het kijken zijn... die horen dit uh, niet uh, van Benno, dus uh, we moeten nog een keertje... op een andere keer uh, daar ook uh, aandacht aan besteden, denk ik zo. Denk Zit ik ook. ondertussen wel in Doha, de wedstrijd uh, zijn we aan het bekijken. 31 minuten gespeeld, Dumfries uh, gaat uh, nou uh, een uh, ingooi uh, doen. Nederland staat voor. 1-0 uh, gescoord door uh, Memphis uh, Depay, uh, zo... Uh, aan het begin van de wedstrijd. En daar zijn we heel erg blij mee. Want voor de rest uh, is er nog niet veel gebeurd. Saai Mocht zelfs. dat wel zo zijn, dan uh, hoor je dat uiteraard hier op de Zandvoortse Radio. ik een beest. Ja? Een beest van de een week. Waar ja, is ja. Timber. Ja. Dit is uh, Timber Lake. Oh of ja. Toevallig. Is ook toevallig. Ja, is... ongelooflijk. Still in my heart somewhere There's melody and harmony een paar jaar geleden. Deze van Chris Stapleton. Te samen met Justin Timberlake. Dat is Say Something. En even kijken dan, uh, dat ik wel het goede jingeltje opzet. Uh, Benno, daar komt hij aan. Uh, dan kan je namelijk aan het uh, dier van de week uh, beginnen. Ja, en die heet Timber. Dat is echt waar. Dat heb ik Rob en ik niet afgesproken. Het is... Uh... Nou ja, en wat is Tim? Hè? Dat is een kruising tussen Labrador met Stafford. En dat is een hele jonge hond, tien maanden oud. En is, euh, nou ja, hij is het een beetje pech gehad met zijn start. Het is een vriendelijke, enthousiaste, vrolijke hond naar mensen. Kinderen is hij niet gewend. Maar de mensen van het, de dierenbescherming verwachten met de juiste baas... dat het geen probleem hoeft te zijn... En ze moeten wel tegen een stootje kunnen, want Timber is een beetje een lompehond. Dat is, uh, ja, zijn leeftijd misschien nog wel. Hij is een vriendelijk richting andere honden, maar ook kan hij hier als een lompeboer gedragen. En, maar geven ze netjes hun grenzen aan, dan res respecteert hij dat wel. En hij zoekt dan ook mensen die hem dan ook hierin kunnen uh, begeleiden. Eens even kijken, uh, wat is er dan nog meer? Uh, ja... Timber moet een beetje moet rustig wennen aan het huiselijk leven. Hij is al een tijdje niet meer in, in een huis geweest. En of hij alleen thuis kan blijven is niet bekend. Maar men verwachtte dat met geduld en rustig opbouwen... dit wel een, uh, een goede kans van slagen heeft. Een cursus lijkt, uh, lijkt men dat het erg goed voor deze hond is. En, um, dus een basiscommandos uh, die kent hij eigenlijk nog niet zo goed, deentjes um, aan de lijn lopen moet hij nog uh, verder oefenen, dus het is een hond met een uitdaging um, en uh, ja dan is het uh, lekker puberen natuurlijk ook was, dus uh, heb je zin in een uh, goede opvoeding een uh, om een hond een goede opvoeding te geven... dan is deze hond... Uh, timber. Deze timber, die past dan echt wel bij jou. Uh, hoe groot wordt die? Schoftehoogte 30 tot 50, 50 centimeter. Is niet waakzaam. Dus, um, nou ja... Dan heb je er ook. Wou ik bijna zeggen, niks aan. Ja, ja, nou, nou. Volgens mij is het een hele leuke hond. Ja, het uh, ziet er ook wel leuk uit. Het ziet er uh, goudig uit als ik naar de foto's kijk. Een guitige hond om te zien. Zwarte hond. En uh, even kijken, we hebben drie foto's, kan je zien. Ja, oh, daar kijkt hij helemaal lief op. Dus nee, de, de Timber die gaat het helemaal worden. Leuk, stevig hondje. En daar kan je heel veel plezier mee beleven. Nou, Keesomstraat 5, daar zit Timber. Uh, lijkt het je wat, dan zou ik zeggen... neem contact op met Dieren Thuis. Kennenbaland. Dank je wel, Benno. En we gaan het zo dadelijk over de, de dagen hebben. Hè? Want je hebt allemaal speciale dagen. en zo. Maar eerst gaan we weer lekker muziek draaien. Nog steeds uh, 1 tegen 0. Nederland tegen de VS. Hey, we hebben goed nieuws, Benno. Want uh, Nederland heeft net weer gescoord hier, ja. tegen Amerika. Mooi doelpunt van David Blind, uh, die uh, ja, de 2-0 van uh, gemaakt heeft. Zo op slag van uh, rust, hè, want het is, uh, ja, het is nu in inmiddels, uh, ja, inmiddels rust. Dus Cassius uh, yes, yes, heeft uh, gescoord: 2-0. En daar zou de, de kleedkamer in gaan. Dat is toch wel lekker, hoor. Lekker gevoel. Lekker, lijkt, lekker. Lijkt me ook voor de jongens. Zeker uh... wel. Hey, nou, we... heb jij nog wat uh, speciale dagen voor? Ja, het? 3 december, dat is vandaag dus, is de Archen Internationale Dag voor Mensen met een Handicap. En dat is uh, in het leven geroepen als aanmoediging om de discussie over mensenrechten gelijke kansen voor mensen met een beperking op de agenda te houden. Morgen 4 december is het de Internationale Dag van de Chicha Chicha. Chicha, hè, zo spreek je toch uit. Nou ja, jachtluidparen. En dan uh, even kijken. Nou, dit is voor het bewustzijn... voor de kwetsbare status van dit beest... te vergroten en het belang van de bescherming... en behoud van deze roofjager. Um, dan hebben we... Even kijken. Uh, ik had nog een dag. Ik had nog een dag. Is, um de dag van de bodem. Ja, de dag van de bodem. De Bodem? Ja, dat is niet te geloven. De bodem van onze aarde is een van de belangrijkste aspecten van onze voedselindustrie. Veegraas daarvan, gewassen worden erin verbouwd. Maar ondertussen is ruim een derde van de bodem op de aarde... op een een of andere manier aangetast door de vervuiling... en de Verenigde Naties grijpen 5 december ieder jaar aan... om te kijken naar hoe de aarde schoner kan worden... Nou, dan is 5 december natuurlijk Sinterklaasdag. Internationale dag van de ninja. Dat is gewoon een nieuwe trend. Wereld ninja dag. Doe ermee wat je leuk vindt. En internationale dag vrijwilligerswerk. En dan, we denken op deze internationale dag uiteraard aan hen... die zich vaak dag in dag uit inzetten voor de medemens. En dat zijn er heel veel, hè? Ja, dat gaat om... Landtagszorgers. Nou ja, wat hadden we hadden het we met het interview van die mevrouw van Kenneman. Er waren in Zandvoort alleen al 3000 of 5000 mantelzorgers. Ja, volgens mij tegen de 5000. Ja, ja, ja. Dat is gigantisch. Nou, en dan is het 5 december dus Sinterklaas. Maar 6 december is het Sinterklaas in België. En nou weet ik waarom... Sinterklaas uh, na 5 december ineens vertrokken is uit Nederland. Je hoort er niks, je ziet helemaal niks meer van hem. Nou, hij zit dan in België. Kijk, kijk, en, kijk, ja, kijk ja, doet ja. hij goed. Je hebt het nooit geweten, dan ben je 65, hè? En uh, goed, uh, 7 december is de nationale. Oh, dat had ik al gehad, uh, vrijwilligersdag. Dan hebben we 7 december ook de internationale dag voor de burgerluchtvaart. En 8 december is de, de dag van de vrachtwagenchauffeur. Zonder vrachtwagenchauffeurs stort de wereld in. En het is niet overdreven. De supermarkten, binnen een dag is er niks meer in huis. De tankstation, zeg maar, dag tegen mobiliteit. Iedere sector van de primaire... Tot uh, is ergens via een diepe keten afhankelijk van vrachtwagens en hun chauffeurs. En dat wordt stilgestaan dus op 8 december. 9 december, internationale dag tegen de corruptie. Is uitgeroepen door de Verenigde Naties. En um, in Nederland komt corruptie minder voor dan in andere landen. Um, maar goed, het is toch altijd wel belangrijk dat er even aandacht voor is. Dan uh, 9 december, ook internationale dag tegen genocide. Is natuurlijk een extra ernstig vergrijp. En genocides uit het verleden mogen niet vergeten worden. En dan is het Paarse Vrijdag. Iedere tweede vrijdag in december is het Paarse Vrijdag. Op die dag dragen scholieren en studenten de hele dag paarse kleding. Dus jonge mensen, denk eraan paarse kleding... om daarmee hun solidariteit te tonen met de LGBT-gemeenschap. Ja, Die. Die. Oké, okay, nou ja. uh, weer heel wat uh, dagen. Ja, 6 december is uh, Sinterklaas weer op weg uh, naar Spanje. Weer uh, terug. Ondertussen uh, dan, uh, gaat hij nog even aan, aan land komen bij uh, Knokken. Om bij onze Belgische vrienden op 6 december nog even wat pakjes langs te brengen. En daar kunnen de zwarte Pieter nog gewoon hun gang gaan trouwens. Oh, is dat dus, zo? Ja, zeker. Dat okay. is zeker zo. Dus, nou ja, omdat we het toch over België hebben... kwam ik eens even ja, tegen. Leuk. Ik, uh, leuk om te draaien. Henk Het, Henk. het goede doel, Henk, oh, en Henk. Ja. Henk en Henk en uh, België is een leven op Pluto.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 Is er leven nog plunder? Kun je laten man? Is er snelle, een plaats tussen waar ik kan over, België. België, zo aan het einde van uh, dit programma. Hey Frits, ben je er weer? Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Ben Zometeen uh, ben je er ook gewoon weer met een nieuwe uh, entertainment for you. Ja. Zelf uh, geen echte voetballiefhebber, hè, geloof ik. Nee, nee, nee. nee. nee het is, uh, maar goed, het, het, uh, het uh, ja. is Nee, maar we kunnen de TV <laughs> gewoon uh, aan laten staan. Even ja, de wedstrijd kijken, al, toch? Ik bedoel, uh, ik bedoel, we kijken gewoon uh, wat de stand wordt. En uh, dan geven we er eventueel nog eventjes uh, tijdens de uitzending door. Uh. Kijk, helemaal goed. Nou, dat dadelijk. Wat ga je nog meer doen uh, allemaal? Uh, eigenlijk zouden we vandaag op visite hebben Patrick Marché. Maar door ja, omstandigheden uh, uh, kon het niet. lukken vandaag. En uh, we hebben het geprobeerd met volgende week. Maar dat gaat ook niet lukken. Want dan hebben we uh, Peri Zuidam hier aanwezig in de studio. Dus ja, doen we telefonisch. Ja. En uh, als tweede gaan we bellen. Moet ik even goed kijken... Maria Goossen en haar nieuwe single heet Een Tikkie Verliefd. Nou met deze Niet een beetje dagen, maar een <laughs> Ja, ik dacht ook een beetje een beetje <laughs> een beetje verliefd. beetje een tikkie. Ja, een mij een tikkie. Stuur mij mijn beetje een beetje Stuur ja. <laughs> Stuur mij maar een beetje een beetje verliefd. Ja, ja, ja. een ja. we, gaan Benno's, gaan we ook nog even bellen. Benno's. Benno's. Benno's. Ben ja, Benno's. Ja, ben ja, me ben meerdere meerdere Benno's uh, ga <laughs> <Ja>, ben <-o's. laughs> Maar dan met een Z, ja, de Dubbel oh, OZ. Oh ja, oké. Okay. Ja. En uh, nou, ja, hij is uh, natuurlijk hier uh, meerdere malen in de studio aanwezig geweest. Maar dit keer doen we telefonisch. En uh, zijn nieuwe single heet. Einde verhaal. Oké. Okay. Nou, dat ja, wordt weer een hele leuke uitzending. Ja, en uh, ik wil nog wel een plaatje bij je aanvragen. Hoe doe ik dat? Ja, dan ga je eventjes naar www.zfmartisten.nl. Zfmartisten.nl. Ja, en uh, nou ja, bellen mag ook natuurlijk naar de studio als ze eventueel uh, wat, te, wat te verklikken hebben. 023 573 0393. Of voor het andere toestel 023 Kijk. Lek, lekker snel, hè? He? He? Ja. Ja, het onthoudt zo lekker makkelijk. <laughs> ja. Le lekker, heb je, heb je meegeschreven? <laughs> ja. ja, staat erop. <laughs> Oké. Okay. Nou, veel plezier uh, zo dadelijk. Ja, dankjewel. En uh, ook veel plezier met voetbal 2-0. Dus uh, in, tijdens de rust. Op dit moment rust. En dan uh, straks gaan we weer verder, Benno. Ja, zeker. Ben, uh, nou ja... We, uh... Wij gaan naar huis. We we gaan huis. Een grapje eten. Zeker weten. Het mm. uh, is bijna etenstijd. Is, ja, het is bijna etenstijd. Uh, dus uh, Philoxenia, die mag zijn dus een, een, een fornuis opstoken, want we komen er. Heel rap komen we ernaartoe. Dus, ja, uh, Oké, okay, dankjewel en uh, tot volgende week. Tot Dag. dan. Hoi. Some things in life are made. They can really might you made. Other things just make you swear and curse.